De donkere Adiemi kreeg tijdens de wedstrijd woorden met de fan... en daarna was hij zo van slag dat hij in tranen uitbarstte. De wedstrijd werd even stilgelegd... en Liverpool-aanvoerder Gerrard was een van degenen die hem troostte. Het is in korte tijd de derde keer dat er in het Engelse voetbal... een racistisch incident is. Liverpool-speler Luis Suarez kreeg een schorsing van acht wedstrijden... voor het beledigen van een donkere tegenstander. En een zaak tegen Chelsea-speler John Terry loopt nog.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 Het is drie minuten over vier en we schrijven op. Het talent van Luc is niet knopjes. Nou, staat dat genoteerd? Nu al -1 -1 -1. Ik ben benieuwd naar jouw talent. Het is uh, 8 januari 2012, de laatste dag voordat een beetje de nieuwjaarswensen echt fout klinken. Dus bij deze nog. Hè, de beste wensen voor 2012, ook namens mij. En het is een nieuw jaar. Um, en uh, ja, bij ons betekent dat er dan ook meteen dat er een hele nieuwe redactie is. Hè. Zo gaat dat bij 4-7. De nieuwe lichting van BNN University is aangeschoven. Die zijn er ook straks na vijf uur. Hoor je hun favoriete plaatjes? En dan doen we even een, even een kort voorstel rondje. En er schijnt wel wat talent tussen te zitten. Schijnt hoor. En toen dachten wij, weet je wat, we gaan het hebben over talenten. En dat kan natuurlijk echt van alles zijn. Hè. Je kunt bijvoorbeeld als talent hebben dat je heel goed BH-bandjes kan openmaken. Ik wil ook in dit boek. En om dat te doen ga ik het wereldrecord BH-losmaken verbreken. 3, 2, 1, go. Ik ben de champion Ik ben de nieuwe Guinness World Record holder. Yeah. Uh, dit is onze eigen Dennis Storm, die heeft dus als talent BH-bandjes openmaken. En daar valt hij alle collega's bij BNN echt in een treuren mee. lastig op, uh, op uitjes van BNN. Gelukkig draag ik weinig BH's. Uh, Pieter van de Hogeband heeft er ook één. Van de Hogeband gaat winnen. Yeah. Volk gaat verliezen. Yeah. Daar is het goud voor Pieter van de Hogeband. Goud. Nou, nou, dat zijn van die grote talenten, hè. Grote dingen, dat je goud wint op de Olympische Spelen... of dat je dus het Guinness World Book of Records gaat halen... omdat je toevallig heel goed BH-bandjes kunt openmaken. Maar ik ben ook benieuwd naar jouw talent. Waar, waar ben je goed in? Wat kan je goed? Uh, laat het even weten. 0801121 121 en dat kan dan echt van alles zijn. Hè. Dat kan zijn dat je bijvoorbeeld heel goed kunt schaatsen... of dat je heel goed één uh, uh, bepaalde route kunt vinden in de, in de supermarkt. Hè. Ik noem maar iets geks. Of misschien ben je wel een enorm getalenteerde kapper. Dat soort dingen allemaal. 0801-121-0801-121. Niek, goeiemorgen. Good morning, this is your wake-up call. Ja, goedemorgen. Zo, wat is het vroeg, hè? Ja, goedemorgen. Hey, de, we hebben het over talenten. Uh, wat is jouw talent? Ja, ja wat mijn talent is, ja, ik, ik, kan, uh, ik, kan, uh, ik kan hele leuke geluiden maken met mijn stem. Ja. En dat, uh, dat doe ik al uh, een tijdje in mijn leven en daar sta ik tegenwoordig weer op het podium en dan rijden ze de wereld weer rond. En uh, ja, mensen zeggen, het is een talent, dus ja, dan ga ik dan maar vanuit dan, dan is het zo, hè? dan is het zo. Maar, maar jouw talent is dus om uh, uh, ja, uh, geluiden te maken met je stem. Maar nu kan ik dit geluid... Daar nou ben ik altijd best wel blij mee, dat ik dat kon. Ja, dat is prachtig. Ja, dat is leuk toch? Zo begon ik ook vroeger. Ja, maar, ja precies, want hoe ben je erachter gekomen dat je ja. nog meer kon? Nou, ik was uh, natuurlijk al heel jong dat ik altijd al een beetje cabaret muziek maakte. En op een gegeven moment uh, ja, dan komen er zelf geluiden bij. En uh, ja, voordat je het weet, dan sta je ergens op de plank. Ik was toen een jaar of veertien. Uh, en, en, en maakte allerlei geluiden tijdens een show. Waar het publiek zo uh, enthousiast op reageerde. En mij vertelde dat dat uniek was en dat dat een talent was. Dat ik dat in de loop van de jaren, dus dat is nu alweer 23 jaar geleden. Uh, dat uiteindelijk tot een uh, spectaculaire show hebt gemaakt en oh. daar de wereld mee. Uh, en daarmee uh, of de wereld optreedt. Maar, maar jij doet dus al 23 jaar ben jij eigenlijk geluiden aan het maken op het podium? Ja, nou even een kleine correctie. Ik maak geluiden op het podium, maar met alleen maar geluiden. Uh, ...verdien je natuurlijk ook geen brand. Nee, dat lijkt me een beetje gekke, dus een gekke is, show. Je, je moet er wel een combinatie van maken. Dat, dat je, het is eigenlijk een cabaret-show. Het is natuurlijk gewoon entertainment... ...waar als rode draad allerlei geluiden in voorkomen. Maar daar zijn we natuurlijk wel uniek in. Hè? Ik bedoel, we, we kennen allemaal Michael Winslow van Police Academy. Ja. Vroeger is zo. die jongen die, uh, die allerlei gaan geluiden maken in die film. Ja, er zijn op zich maar heel weinig mensen die dat doen. En, uh, en zeker ook uh, heel natuurgetrouw. Want dan gaat het er natuurlijk om. Hè? Ik bedoel, als, je, als een promen voorbij komt... ...dan moet er wel een... Uh, ...dan moet er wel een brommel voorbij komen. Ja, gaaf zeg. Hey, wat, wat, uh, wat, wat is je favoriet? Brommel kan je goed, maar wat, waar ben je nog meer sterk in? Oh, we zijn heel goed in de treinen, stoomtreinen. Doe er eens heen. In uh, vliegtuigen. En uh, ja, we, eigenlijk, uh, uh, u vraagt, uh, wij draaien. <laughs> Doe eens een stoomtreintje. Doe eens een stoomtreintje. Ja, door de telefoon klinkt het natuurlijk iets anders dan, ik, ja. uh, dan als je in een grote zaal met surround systeem... ...want we hebben altijd een surround geluidssysteem bij zelfs op treinen... Uh -huh komt wel zinnig graven over. Maar uh, even een klein stoomtreintje dan. Het is wel heel cool, zeg. Is wel, ik kan me voorstellen dat je wel een hit bent op verjaardagsfeestjes. Ja, dat valt wel mee. Ja? <laughs> Probeer een privé en zakelijk wel te scheiden. <laughs> en je moet je voorstellen, we draaien zo'n 250 shops per jaar. Ja. En, um, en dus ja, op een gegeven moment, als je dan een keer vrij bent, dan is het ook wel heel fijn om in stilte te leven. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. ja, op een gegeven moment weet je het wel natuurlijk Dan hoor, dan hoor je het zelf ook al veel te vaak eigenlijk. Natuurlijk. Ja, je hoort jezelf ontzettend vaak. Ja. Net zoals een DJ op de radio. Precies, precies. Laten we afsluiten met eentje: uh, een 747 graag, een bovenin. Een 747, nou dan blaas ik echt je telefoon op. En de radio, speakers thuis ook. Maar goed, ik ga hem proberen. Kom maar. <treeks> uh, als je ook talenten hebt, laat het weten via 0801-121, 0801-121. Dat kan echt van alles zijn hoor. Ik ga ook eens even nadenken over mijn eigen talenten. Knopjes was het dus niet. Wieke van A uh, University die ging de straat op, eens even kijken wat de talenten daar zijn. Nou, ik uh, sport heel veel. Uh, bijna alle sporten. Ik, bedoel, ik, uh, ik werk erin. Uh, het is mijn werk om uh, fit en sportief te blijven. Blijf te spelen. Talent. Uh, geen talent eigenlijk. Uh, mijn talent is fietsen. Mountainbike en cyclocross. Ja, ik hou wel van uh, DVD's kopen. <laughs> uh, voetbal. Uh, ik uh, sport daar zeg maar één keer in de week. En uh, mijn mooiste doelpunt is dat ik één keer vanuit de corner... heb ik hem zeg maar, met mijn linkervoet heb ik hem ingedraaid. Oh. Ik heb ook zo'n talent gehad. Ik een keertje stonden we 4-0 achter tegen Den Ham, toevallig. En uh, toen speelden we op het, uh, op het buitenveld. Dus dat was zeg maar, een veld af, Dus weinig mensen die dat uiteindelijk hebben gezien. Maar uh, toen stonden we 4-0 achter en toen zei de trainer... Luc, ga maar naar voren toe. En toen rende ik naar voren toe. En toen heb ik dus vier... Ik zweer het je. Vier doelpunten gemaakt. Echt? Een van mijn vele talenten. Naast buitenspelen ook. Wat is jouw talent? 0801121. 0801121. Ik ben benieuwd naar je talenten. Uh, dus laat het even weten. Het kan echt van alles zijn. Hè? Klein, groot, misschien uh, niet zeggend. Maar ik vind het toch leuk om te horen. 0801121. Now and then I think of when we were together.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 Het klopte niet, hè? Iets klopte daar niet aan dat liedje. Maar wat? Dat zat ergens. Het was Walk of the Earth. Dat is geen uh, gotje dus, samen met Kimbra. Nee, Walk of the Earth is een beetje de, de hype van Facebook op dit moment. Echt iedereen deelt dat in zijn Facebook timeline, want ze hebben het gekoppeld dat uh, somebody that I used to know. Goeie staat. Koos, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Goed. Ja, ben je aan het doen? Zo, s'nachts. Ehm, um, eigenlijk een beetje aan het lezen doe ik heel vaak. Oh, oh, wat, wat, le wat lees je dan? Boeken over strip albums, of stripalbums? Ja, ik lees melk. eigenlijk van alles. Ik heb bijvoorbeeld uh, deze week 1984 van George Owl gelezen. Ik oh. heb hier boeken over te liggen, manager voor dummies, uh, fysica voor iedereen. Dus ik Oh, Koos. Nou, een van je talenten is in ieder geval niet terugbellen. Nee. Die Koos, die had rijmpjes op zich in twee talen als talent. Dat is toch ook jammer, zeg. Kijken of we die nog even kunnen terugbellen. Dat gaan we even regelen. Als je zelf een talent hebt, ik ben wel heel benieuwd eigenlijk. 0800 1121. We zijn een beetje op zoek naar, uh, nou ja, naar grote talenten eigenlijk. Maar misschien ook wel naar kleine talenten in het leven. En uh, ik had dus zelf al als talent dat ik dat uh, geluidje kon en zo. Het is niet echt een talent waarvan ik zeg van... nou, daar heb ik ook echt daadwerkelijk wat aan. Uh, dan zit je zo'n beetje te denken. Ja, wat kan nog meer je talent zijn? Uh, ik vind dat ik zelf altijd wel redelijk goed ben in, uh, in het maken van een radioprogramma. Maar goed, daar, daar zijn de meningen dan nog wel over verdeeld. Uh, even kijken, hoor, oh, het zou nog meer kunnen zijn. Talenten. Ja, dat kan echt van alles zijn. En misschien kan je wel ontzettend hard fietsen. Daar ben ik ook wel een bewondering voor. Mensen die, die heel goed zijn in sport. Mijn vriendin bijvoorbeeld. Die, uh, die sport heel veel. En die heeft dan als talent, vind ik zelf... niet per se het sporten, bedoel, daar is ze er ook wel goed in... maar dan vooral het... Uh, uh, het, het uh, doorzettingsvermogen. Ken je dat? Dat als je naar de sportschool gaat... en dat wil je nu natuurlijk, want ja, je bent... Uh, je zit in het nieuwe jaar, dus je hebt goede voornemens. Je dacht, ik ga wel eens een keertje naar de sportschool. Zij heeft dan als talent om dan ook echt... daadwerkelijk heel vroeg te gaan. Dus dan zegt ze van... Ze, ochtends zegt ze tegen mij, of s'avonds zegt ze tegen mij... weet je wat, ik ga de volgende ochtend... ga ik om zes uur sporten, ochtends vroeg. En dat doet ze dan ook. Nou, nah, daar snap ik echt de ballen van. Vind ik een groot talent, dat doorzettingsvermogen. Wat is die van jou? 0800 121 Koos, ja, viel, er, viel er een managementboek op je telefoon? Nee, nee, hij uh, was toevallig leeg, echt waar. <laughs> ja, kan, kan gebeuren, kan gebeuren. Ja. Maakt niks uit, ja. joh. Ik heb al wel verklapt wat jouw uh, talent is. Nou ja, talent... Uh, het is een, uh, een stimulans misschien of leuk... voor sommige mensen die met rijmen en dichten bezig zijn. Ik probeer. Uh... Zeg maar twee talen te combineren in rijmpjes. Die zijn heel kort, want ik ben er vast mee bezig. maar, okay, maar Misschien dan... kan ik er mensen mee stimuleren. Ja, maar dan kun jij dus eigenlijk... Uh, dan heb je dus één rijmpje en die kan jij in het uh, Frans en in het Engels bijvoorbeeld? Of hoe moet ik dat voor ja, me ik mix op dit moment uh, Nederlands en Engels. Oké. Okay. Maar je kan het in principe met alle talen doen die je beheerst. Je kan het misschien uh, op den duur met tien talen, maar dan wordt het denk ik wel moeilijk voor sommige mensen. Maar ik zal On... één voorbeeldje ja, geven. geef maar een voorbeeld. Ik zit hier nu lekker rustig in de night... Dat is wel lekker, maar soms ook wel een fight. Snap je? Ja, ja, ja, ja, ja. dus je, je gebruikt zeg maar de Engelse taal en de Nederlandse taal om ja, het, het rijmen te nou, maken. Je kan met het laatste woord of je kan met het eerste woord beginnen. Je kan het op allerlei manieren combineren. Ja. Dus, ja. Doe er nog eens één. Dus, nou, dat weet ik zo echt niet. Uh, oh. Ja, ik, ik kan er misschien wel een paar opschrijven nog, maar, uh, ja, maar ja. ik deze kwam even helemaal op. Uh, ik zeg al, het is maar gewoon een ideetje voor mensen te stimuleren of iets dergelijks, Maar wat, kijk, uh, ik heb ook talenten. Uh, ja, iedereen heeft talenten. Iedereen heeft talenten, Koos, dat heb je goed ja, gezegd. Ja. Alleen ja, het punt is natuurlijk ook dat je ook eens gaat kijken of je er wat mee kunt. Maar, uh, Wie weet, ik weet niet of er meer zijn, mensen zijn die dit doen eigenlijk al. Zal misschien wel, maar uh, ik weet het niet. Ik zeg al, ik ben er pas kort mee bezig. Ja, en, en wanneer dacht jij van, nou weet je wat, ik ga eens een keer wat rampjes door elkaar heen husselen, qua Nou, ik zit de laatste tijd uh, vrij vaak vroeg op en uh, ja, dan schrijf ik ooit gedachten, bepaalde gedachten op of dingen die ik interessant vind of na wil kijken op internet. Mm -hmm. En zo kwam ik een keer op het idee om uh, zoiets met die talen te mixen, omdat ja, ja. ik ook uh, ja, een beetje met talenstudies bezig ben, de vier wereldtalen, als je die beheerst is altijd makkelijk, hè? kunnen we heel veel mensen communiceren in principe. Hè? Nou zeker ja, zeker. ik kende ja. vroeger iemand die, kon, uh, die had als talent dat hij heel goed Japans kon, niet, uh, ja, niet, nou. niet van en Fama, maar gewoon, dat had hij zichzelf aangeleerd. Maar dat is super ja. praktisch als je dat kan. Dat is echt hartstikke ja, handig. Maar uh, welke talen spreek je zelf? Ik spreek zelf een beetje Deutsch. Ja, heel uh, ja, schön. Ja, uh, want ik heb, uh, ik heb uh, een paar maanden in Duitsland gewerkt. Maar dat, uh, dat, oh. ook, dat gaat ook wel weer weg, hoor, op een gegeven moment. Dat is niet heel... Ja, maar een ik je vragen, ik woon naar Berlijn vertrekken eigenlijk over een tijdje. Zou dat leuk zijn of, of zou ik daar werk kunnen vinden? Ja, weet niet. Ik zou, moet je in ieder geval je gedichtjes in het half, half Duits doen, want anders... Uh... Ja, ja. Maar wat ja, doe je voor uh, werk? Uh, nou, op het moment niks. Ik ben sinds drie weken werkloos. is dus ook een beetje de reden. Ja, de mensen maken er zo'n probleem van... Uh... Ik vind altijd weer iets, snap je? Ja, ja, ja. Je moet gewoon sterk en flexibel zijn. En dan lukt het altijd weer. Je maakt je nog niet heel veel zorgen? Nee, nee, nee. Ik Is er bepaalde is problemen er een... natuurlijk, maar... Uh, ja, ja het, ja, het is altijd lastig, ja. ja. Ik, ja. Ken, ik ken iemand in die... Uh, die, uh, die, uh, die uh, ja, die ken ik via de radio dan, hoor. Die heb ik nog nooit gezien. Ja. Maar, maar die, uh, die eet dus heel veel uh, diepvriesfrietjes. Oh. Want dat is goedkoop. En ja, hij moet ja, toch wat, hè? Ja. Nou, ik wil bij deze een tip geven. Blijf gewoon... Uh, ga juist... Uh, Eenvoudig, maar je kunt eenvoudig ook heel gezond en, en toch goed eten bijvoorbeeld ja. reis rijst met verse groenten. Ja, wat kruiden erbij, dat is helemaal niet duur. Dus de die crisis hoeft niet per se een, een, een drama te zijn. Nee, nee, dat is waar, dat is waar. Je hey. moet er zelf daarachter uh, gaan staan, iets van maken, dat ja. is altijd, vind ik. Koos, is er, een, is er een talent waar je jaloers op bent? Ja, kijk, weet je wat is, ik, ik, ik speel ook al 20 jaar gitaar. En, uh, Kijk, ik ken heel om te toch, als mensen echt heel goed kunnen gitaar spelen bijvoorbeeld. Ja, dan niet goed, ja. En dan denk je toch stiekem ook wel van, ah man, dat hij dat dan kan en ik niet. Ja, natuurlijk. Balen is dat wel een beetje. Ja, balen, balen, ja goed. Niet helemaal gelijk verdeeld qua talenten vind ik altijd. Nee, nee ik zou, ja goed. Ik zou zelf wel een goede vliegen. Kijk, weet je wat is, ik, ik, ik speel al twintig jaar en ik, ik volg na vier jaar wil ik helemaal ophouden en na acht jaar. Maar hm. ik ben gewoon altijd door blijven gaan. Als je dat beeld, Ik ken wel een heel niveau, heel hoog, ja, redelijk goed leren spelen, bijvoorbeeld. Ja. Moet jij niet gewoon jou, jouw gitaarspel en jouw ruimpjes in twee talen op gaan combineren? Hoe, wil ik, hoe zou ik dat moeten doen? Ja, dat je ze op muziek zet. Ja, dat is wel. Ik ken in principe ja. Ja. Moet Ali misschien bellen? <laughs> ja, precies. Misschien, misschien kan hij je helpen. Hé, hey, Koos, ja. dankjewel en, uh, en succes. Ah, ja, ook, hè. En uh, de matten vanuit Brabant. Nou, de groeten terug vanuit Hilversum. Oké. Okay. Joe, hoi. Dat was Koos, wat is jouw talent? 0801-121-0801-121. Tim, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe oh, is het, jong? Ja, het, het gaat lekker. Mooi zo. We zijn op zoek naar talenten. Um, joh, dat kan er van alles zijn en natuurlijk. De koos had net rijmpjes op zich in twee talen. Maar we hebben ook vroeger hadden we, hadden we een bakker. En die, dat was de beste bakker van Zeeland. Tenminste, dat zei hij zelf altijd. En dat ging ik altijd maar vanuit dat dat dan ook echt zo was. Dus de beste ja. bakker kun je zijn. Maar waar ben jij heel goed in? Ik ben heel goed in het slecht zijn met vrouwen. Is dat ook een talent? Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, het slecht zijn, waar, waar uitzicht dat dan in? Nou, uh, ja, kijk, ik, ik weet... Nou, eigenlijk zeggen dan wel redelijk veel over vrouwen. Ik kan je zo de menstruatiecyclus uitleggen. Ja, dat en ook, hoeft niet, Nee, uh, Nee, nee, laten we dat ook maar niet doen. Hmm. Um, ik, ik weet er wel heel veel van, maar om het dan in de praktijk uit te voeren... Dat is echt, nou, dat, dan gaat het zo hard op mis. Dan ja. denk je eerst, zo, ik heb wel beet. En dan uh, komt er weer een hele slechte zin tussendoor. En dan uh, zijn de meeste dames al, uh, al uitgekeken. Wacht, uh, Tim, ik heb ja. wat voor je. Even kijken, ik ga heel even... Dominique, kom eens naar binnen. We hebben hier een hele lading mensen van uh, BNN University in de studio zitten. Ja, en, uh, ja gaan we even zitten, Domin Dominique. Ja. Dit is Dominique en die uh, zit, op, uh, zit, op uni zit op University. Ja. Uh, kijk, daar is ze. En uh, ze gaan kijken of ze erbij komen. Ja, nu is ze er. Hai, Dominique. Hallo. Hey, Goedemorgen. Uh, dat klinkt wel goed. Ja, precies. Tim, ja. stel jij uh, zou iets met Dominique... Jij komt Dominique tegen in de kroeg. Die zit er met je te dansen en zo. Uh, en dan? Ja, um, dan moet ik even denken. Heb ik, al, ik heb al wel een paar biertjes gesopen, toch? Want dan, is, dan gaat het wat makkelijker. Ja. Um, ja, dan begin ik altijd met, nou, hoe is het nou verder? En dan kijk ik dan of de dj bijvoorbeeld goed of slecht draait. En dan zeg ik, nou, dat wat die dj kan, kan ik veel beter. En dan moet er eigenlijk wel iets, iets komen. Wat moet er dan komen? Ja, een, een, een, een weerwoord. Oh ja, uh, oké. Okay. Dus, dus uh, Dominique, uh, Tim zegt... Um, dat wat de dj kan, kan ik veel beter. Dat is je eerste zin. Ja. Dat is een rare eerste zin, uh, Tim. Ja. Ja? Ja, dat is toch een beetje gek. Kijk, dat, kijk dat, daar gaat het helemaal mis. <laughs> ik zou niet beginnen met, hé, uh, hey, wat het DJ kan, kan ik beter. Dat is een beetje, uh, beetje show-off. Nou. Nu ben ik ook geen player, hoor, maar uh, <laughs> dat weet ik dan nog wel. Oké. Okay. <laughs> dus andere zin. Um, wat zit je haar leuk vanavond? Ja, dat is op zich... Dat, dat kan. <laughs> ja. wel, het is wel een beetje slijmerig, hoor. Ja, ja oké, okay, maar ik moet dus zitten tussen een show-off en tussen slijmer. Ja, je kan ook gewoon... Ja, weet je wat ik eigenlijk nooit snap? Waarom beginnen mannen niet gewoon met... Hé, hey, wie ben je? Ofzo. Of zo. Ah, of wil je, wil je iets drinken? Dat is zo. Wil je iets drinken is altijd een goeie. Oké. Okay. Nou, kom maar, Tim. Eh, uh, Dominique, wil je iets drinken? Nou, lekker. Ja, uh... voilà. <lacht> <lacht> Geregeld. Hé, hey, dankjewel, Tim. Tot later. Hé, hey, dat nog zes nummer krijg ik, hè? <lacht> ik uh, betwitter het wel door. Oké, okay, heel goed. Dank je. No.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 Adel en Turning Tables. Je luistert naar radio 1 naar 47, het is half 5. Goedemorgen. We hebben het over talenten. Wat is jouw talent? 0800 1121 0800 1121 via de Twitter en mail en zo. Laat ook mensen weten wat hun talenten zijn. Even kijken hoor. Ik kan orgel spelen en heel goed passief zijn, zegt Papa Ger via de Twitter. Heel goed passief zijn. Heel benieuwd hoe hij dat dan doet. Uh, Wendy zegt, ik kan heel goed uien snijden. Niemand die dat zo goed kan als ik. Ik weet niet zo goed wat je daaraan hebt. Behalve dan als je bij een groenteboer werkt of zo, dan, dan, ja, dan kun je je talenten wel inzetten. Ik ben daar heel slecht in hoor in het uien snij. Echt na drie snijtjes, dan heb ik echt tranen traan in mijn ogen. Davy die zegt ik kan heel goed parachute springen. En die doet het dan ook heel vaak, alleen nu even niet vanwege de wind en zo. Ja, dat lijkt me ook niet zo heel verstandig. Wat is jouw talent? 0801121. 0801121. Wat mijn talent is. Nou, ik heb niet zoveel talent. Ik dans en zing op mijn kamer, maar dat is ook het enige wat ik kan doen. Ik ben heel leergierig. Dansen. Gewoon uh, voetbal spelen en zo. Een beetje dat, een beetje tafel, uh, tafeltennis en zo. Mijn talent, ja. Ik ben uh, vriendelijk en behulpzaam mensen helpen. Zo <laughs> ja. Nu... ja, vriendelijk en behulpzaam ik vind ik ook wel een talent. Ik ben haarstelist ook voor fotoshoots en voor verschillende bladen. En, uh... Dat soort dingen vind ik leuk, heel erg om daar mijn creativiteit in te gooien. Ik krijg heel vaak dingen bij mijn vrienden voor elkaar als het in eerste instantie niet lukt. Zo, ja, dan vraag je wat. Geen idee. Ik ben heel erg creatief met nagels en ik denk dat dat wel een beetje mijn verborgen talent is. Ik denk dat dat toch wel uh, uh, muziek is. En wat precies? Uh, gitaar. Ja, dat is een mooi talent. Wat is jouw talent? 0801, 121, laat het even weten, ik ben heel benieuwd. Ik hoorde net uh, dat, dus dat, dat um, uh, het talent passief was, hè, dat hoor je via de, via de Twitter. En dat, dat, ja, dat vind ik niet echt een talent. Het moet wel iets zijn zeg maar, wat je echt, waar, je, waar je echt goed in bent. Dus echt iets waarvan je zegt, nou, als ik dat doe, dan ben ik daar wel een van de betere mensen in van mijn uh, clubje. Zeg maar, van de mensen die ik achter mij heb staan. Dus wat is jouw talent? Laat het maar weten. 0801121. Uh, zo had je bijvoorbeeld ooit een zanger en die kon heel goed zingen. En die dacht, weet je wat, ik ga er een band bij omheen bedenken en zo. Nou, dat deed hij. Dat was dan uh, De Dijk. En die zijn toen doorgebroken, net als deze week. Dansen op de vulkaan. Je moet je Fuck, ik die, die grap wel niet gehoord op deze week. Oh, de dijk is toch al lang doorgebroken? deed ik hem zelf ook nog prachtig. Pff. Kevin, goeiemorgen. Goeiemorgen. Zo. Ik klinkt niet heel uh, wakker. Nou, ik ben niet <laughs> wakker, dat kunnen we wel stellen. Maar goed, in de nacht. Ah, dat is ook zo, dat is ook zo. Hé, hey, wat is jouw talent? Uh, breakdance. Breakdance. Ja, dus uh, dat is, uh, wacht even hoor. Uh, ik heb naar uh, Sorry, You Think You Can Dance gekeken, dus ik weet dat. Uh, dat is dat je wel ook wel eens op de grond ligt en zo, hè, en dan zo'n rondje doet. Ja, op de grond ligt en is een rondje doet. Dus is wel iets meer dan dat, hoor. <laughs> ja, wat is het dan precies? Uh, ja, het is, gewoon, het is gewoon dansen eigenlijk. Oké. Okay pure dans voor eigenlijk. Ja, maar niet, maar niet alleen maar dat, dat zeg maar dat op de grond en uh, uh, met, je, met je voeten uh, dat, terwijl je op de grond ligt dat je dan opspringt en zo. Dat is toch breakdance? Ja, dat is wel het idee. Maar het is wel iets meer dan alleen op je grond liggen en een beetje te Ja, ik zeg het ook zo, maar dat komt dan ook weer... Nou, dat is ook helemaal niet zo. Ik ben altijd met beetje jaloers op mensen die goed kunnen dansen. Kijk, kijk jij ook naar uh, So You Think You Can Dance en zo? Uh... Weinig weinig. eens naar, wat um, was het volgens de en zo staan. Uh -huh. uh, goede berekendske mee, maar kijk, dan, uh, dan ga je wel even kijken. Maar be ben jij zit je een beetje op dat niveau moet ik me zo dat, dat voorstellen? Nou, laten we zeggen zat op het niveau ik ben helemaal geblesseerd geweest. Oh, wat heb je dan? Ehm. Uh, ja, niet echt. op een gegeven moment als je veel traint. dan. Uh, krijg je blessures en daar heb ik ook last van wel dus. oh, Maar dat lijkt me wel vervelend als je ergens heel goed in bent en, uh, en je moet ermee stoppen omdat je, uh, uh, omdat, je, omdat je knieën niet meer goed zijn. Dat lijkt me wel heel vervelend. Nou ja, klopt zeker. En toen? Ik ben lang aan het trainen, dus ja, goed. Ja. Uh, op een gegeven moment uh, ga, je er, ga je ergens voor dan wil je er iets van maken, dan uh, moet je er flink voor trainen. Dus dan denk ik stop. Ja. Ja. En hoe goed was je dan? Ja, goed. Dan is? het een beetje een beetje Nederlands, uh, Nederlandse top, zeg maar? Mm, nou, Nederlandse top is niet heel groot, maar uh, ja, je hoort er wel, bij. Je, je, je doet gewoon mee met wedstrijden en dat soort dingen dus. Oké, okay, je deed wel mee aan. Uh, je, wilde wel, je, je wilde wel wedstrijden winnen en zo. En dat, en dat lukte ja, ook. Ja, eens. Ja, ja. Uh. Ja, ja. En maar, maar kijk dat is, dat is dan leuk hè dan kun je heel goed breakdansen en zo. Nou dat, dat, dat is een talent wat veel mensen wel zouden willen hebben denk ik. Maar heb je er ook echt wat aan of, of kun je toch niet echt uh, kun, kun je daar niet echt iets mee voor je beroep en zo? Uh, nou ja, ik had er sowieso wel aan want ik had geen bijbaantje te doen. Ik kon Overal lesgeven in workshops geven. Oh, dan ja. speel je een keer in een videoclip, uh, shows geven. Dus dat was allemaal uh... handig. Ja, ja zeker. Ja. Maar is het, was het ook al vanuit uh, van kind af aan dat je dacht van nou, als ik uh, later groot ben dan, uh, dan ben ik een beroemde breakdancer. <laughs> nee, ja, zo kan je het niet echt doen. Maar meer met een groep vrienden begonnen daaraan. En uh, uiteindelijk ben ik als een van de weinigen de okay. die bij mij doorgegaan. Oké, die ah ja op die manier. Maar ja, wel jammer. nu wat doe je nu dan? Want nu is het even afgelopen. Nu, uh, nu kun je niet meer uh, trainen met nu, je knieën. Nu is het echt weinig, weinig sporten. Ja, gewoon onderhouden van de sport, maar niet, uh, niet uh, hard trainen moet ik zo maar te zeggen. Nee, nee precies. Wel je conditie bijhouden en de technieken en zo. Maar voor de rest niet, uh, niet, niet dat je echt uh, aan wedstrijden nog mee kunt doen en zo. Nee, nee, nee. niet meer. Daar ben ik uh, ja wel redelijk klaar mee, zeg maar. Ja, maar echt voor altijd klaar mee ook. Ja, wel, ja, goed, ondertussen ik drie operaties in mijn knie gehad. Dus dan ah. is het op een gegeven moment uh, moet je kiezen van dan uh, gaan we de weg op van. Uh, wil ik m'n knie lang gebruiken in mijn leven. Dus. Ja, wil je ook nog blijven lopen natuurlijk, dat is ook belangrijk. Ja, precies. Ja, ja. nu nog wel, maar ook over twintig jaar. Ja, precies, precies. Nou, ik vind het een mooi talent, Kevin, dankjewel. Ja, nou, graag gedaan. En tot later tot weer. Joe, hoi, hoi. Oké, doei, doei. Uh, Roan, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Ik, uh, ik kom net thuis. Ah, van en, wat? Uh, ik heb net mijn talent ten gehore gebracht. <laughs> en wat was het dan? Dus ik dacht, ja, ik mensen vermaken in de nacht. Dus, uh, uh, ja, plaatjes okay. draaien. Oh, plaatjes draaien, gelukkig. Ja. <laughs> en, en, uh, en waar doe je dat? Uh, nou, overal, echt door het hele land heen. En waar was je vandaag? Ik was vandaag in Amersfoort, in, uh, in de Kyon in Amersfoort. In de, hoe heet dat, de Kyon? De Kion. Oké, okay, een, een, Ja, hoe zeg je dat, een danscafé, zeg maar. Oké. Okay. En, en daar dan... draai, draai ik dan plaatjes. Oké, okay. en dan uh, wat, wat ja. is een beetje je, je, je, je, je genre, zeg maar? Uh, house clubhuis. Oké, okay, ja. dus niet eh uh, dus niet de m de alarmied uh, lopen en zo. Nee, nee, dat niet. Nee, de, de, alle alle verzoeknummertjes aan, aanvraagjes, dat uh, ja, daar ben ik niet zo heel goed in. Okay. Maar ik ben, ik ben wel dat, dat is denk ik wel mijn talent. Dat is de, de energie overbrengen. Ja, ja. Echt, uh, ja want ja. Het, het is natuurlijk wel lastig, hè? Want je kunt natuurlijk een, een DJ zijn. Ik ken ook wel mensen die doen ook alsof ze DJ zijn en die, uh, ja, die zetten wel eens een keer een plaatje op en zo. Ja. En iedereen weet ja. ook wel dat, dat als je met een uh, met je, met je flinke meezinger en zo, met affiche, met levels, ja, dan, uh, dan score je wel. Maar het gaat natuurlijk om, ja, om de om de spanning vast te houden en zo. Absoluut. Ja, en, en op de momenten als het moet... ook gewoon totaal gek doen... en voor verrassingen zorgen. Ja, en, en, en ja. wanneer... is dat een talent of is dat iets... wat je ook jezelf aan kunt leren? Um, ik weet het niet. Ik probeer het daar heel... tenminste, nou, ik denk dat ik het wel weet. Je moet het in je hebben, absoluut. Ja. Om, om, om voor een publiek... Uh, uh, je energie over te kunnen dragen... Dat, dat zit wel in je. En of je dat nou op een manier zou doen... Ik denk dat het bij mij in me zat en dat is niet tot uiting gekomen om te draaien voor het publiek. Mm -hmm. Maar anders was ik misschien uh, gitarist geworden of zanger. Of nou ja, mijn stem is niet zo helemaal top om te zingen, maar op drummer of in een orkest of wat dan ook. Maar het moest in ieder geval niet. iets met entertainer worden. En, ja, precies, een entertainer. Hoe is het avond? Uh, <laughs> Kabotje. <Kampartier. mooi zijn. laughs> Gelukt. Nou ja, weet ik niet, weet niet of je grappig bent, maar dat, uh, dat is wel lastig. Ik had het al laatst nog over dat, uh, dat, dat ook wel dat is wel echt een talent wat je moet hebben, zoals zo'n Joep van het Hek die dan op Oudia's avond dan anderhalf uur lang grappen maakt over, uh, over het jaar. Wow. Dan moet je toch maar kunnen bedenken al die grappen. Dat is wel echt een uh, man, dat lijkt me een klus altijd. Het bedenken. En, en, en zeker, kijk, als je op tour bent, dan hebben we dat rijdeltjes elke avond ja. voor zo'n Ja, dat, dat voel je natuurlijk maar één keer uit. Ja, precies. Ja, je hebt wat try-outs geloof ik, uh, is hier een ja, maandje mee bezig. Maar voor de rest uh, moet je het allemaal Ja, dat is wel lastig. Ik, uh... moet. Maar wat jullie doen, kijk, dit, dit is ook natuurlijk een talent. Want ik, ik moet zeggen, ik vind het leuk, als ik terug naar huis rijd, dan, uh, dan wil ik geen Radio 538 of Slam horen, want het zijn allemaal beukende beats. En dan ben ik dan echt helemaal klaar mee. Ja. Ik Zet altijd Radio 1 aan. Ja. Nou, dat is goed, daar houden we van. Ja, maar ik vind het leuk hoe oh, jullie... Nou nee, ja, dit is natuurlijk ook jouw talent om, om hè, het gesprek ja, voor te zetten. Ja, dat is waar, maar is het dan een talent of is het dan gewoon je werk? Dat is het, dat is het. Of, of kan ook je werk je talent zijn? Ja, hoe, hoe ben je hier heen gerold? Ja, nou ja, door hobby. Ja, dat is waar. Ja, het komt een beetje dan ja. vanuit een hobby, hè? Ja. Dat is, misschien is dat een beetje het, het, het criterium. criterium. Dat je als, je als je iets gaat doen nadat het je hobby is geweest... En dat ja. wordt dan je werk. en In jouw geval is het ongetwijfeld ook zo geweest dat je, dat je plaatje bent gaan draaien omdat je het leuk vond. Dan is het wel ja. echt je talent. Was het een leuke avond vannacht? Uh, jawel. Ja, ik, ik moet zeggen, ik had wel uh, wat uh, uh, nieuwjaarswensen uh, um, voor mezelf bedacht. Yeah. Uh, ge geen alcohol meer. En uh, <laughs> ik wilde de, de hele avond op appelsap doen. Ja, <laughs> dat is niet gelukt. Nee, nee. Ja, maar hij heeft ook geen feestje dan, de uh, hele avond op Appelsap. Nee, dat is waar, dat is waar. Maar ja. het was weer helemaal gezellig en iedereen was tevreden. En uh, het, nieuwjaar is, uh, het eerste weekend van het nieuwe jaar is helemaal goed uh, ingewaaid. Ja, is het wel, eens dat je een avond hebt dat je. Ah, dat het gewoon niet lukt, dat, gewoon, dat, dat, je, dat, niet, dat iedereen blijft staan en dat je allemaal van die muurblompjes, zoals ik heb, die dan een beetje aan de bar gaan hangen en zo waar je helemaal niks aan hebt, oh, Kas weer? Ja. Ja, ja, verschrikkelijk. Ja, dat ook gisteren. <laughs> ja, en dan? Ja, maar, dan en... moet je toch een list bedenken om, om ze toch op de dansvloer te krijgen. Want anders is het, uh, dan is het feestje snel weg. Ja, mappen. Alle verschillende soorten muziek. En, en, en dat werkt uiteindelijk ook, hoor. Dan, uh, dan ga je inderdaad wel uh, naar de mietloofdingetjes. Uh, <laughs> ja, je moet dan een soort, <coughs> soort toevluchten naar de dus mietloof moet je dan. Ja, ja, ja, ja. Dan, je moet toch wat, hè? Ja. Ja, ja, maar ben jij uh... ook zo'n diertje die het dan heel irritant vindt... dat de mensen telkens naar hem toe komen en vragen van... Hey, ja verschrikkelijk. ja, verschrikkelijk. Maar aan de andere kant, ja, sta je er nou echt voor jezelf of sta je er voor het publiek, ja, ja. Dan, dan, dan denk ik uiteindelijk maar van ja, als ze op je afkomen, ja, dan, dan, dan moet je toch naar jezelf kijken. Ja, ja. En misschien vind ik het dan verschrikkelijk, omdat ik het eigenlijk zelf dan niet helemaal in de hand heb de hand. Nee, en we hadden, net hadden we een gast aan de lijn, Tim was dat, en die zei, ja, dat, wat die DJ kan, kan ik ook. Ja, dat zeggen er heel veel, inderdaad. Oh. Ik nou, zullen, zullen we een keer ruilen? Heerlijk. Hé, <laughs> hey Ron, dankjewel. En uh, ja. neem, neem nog een appelsapje en dan uh, spreek ik ook al later weer. Hè. Doe ik. Nou, fijne avond. In ieder dankjewel. Oké, okay, goedjes. Bye, En Mamadou. Uh, even kijken we even een lijntje prikken. Hallo, goeiedag met Luc. Hallo, met uh, Ginio. Hey. Hoe is het? Ja, met wij gaat het goed. Ik hoor een lach in je stem, dus je gaat iets uithalen. Ik hoor het aan je. Dan ga ik iets uithalen? Ja, ik weet niet. voelt zo. Nee, nee, nee ik, krijg, ik krijg een tweet van jullie. Oh, een tweet? Van... Dus ik, ja, dus ik dacht ik dan even. Alleen... Oké, okay, wat stond er in de tweet? Nou, de tweet was, stond of ik een talent had. Ja, heb je een talent? Ja, ik heb heel veel talenten. <laughs> Noem er eens één. Nou, ik ben een uh, politiek talent. Oh ja, waarom? Ja, ik ben, uh, ik ben lid van het CDA. Oké. Okay. En uh, nou, die heeft wel talenten nodig tegenwoordig. <laughs> nou, dat kun je wel <laughs> zeggen, ja! <laughs> ja. Dus, uh, dus dat is één. Oké. Okay. Uh, ik ben een juridisch talent. Een? Juridisch? Ik ben, uh, juridisch, ja, ja okay. advocaat. Ja, oké. Okay. En, uh, nou ja, daar heb ik ook een nodig talent voor nodig. Ja. Ja, het belangrijkste dat ik nu heb is dat ik uh, talent heb om vier uur nachts wakker te liggen. <laughs> nou, dat is, een, dat is een talent wat ik met je deel en dat is, uh, dat is een groot goed is dat. <laughs> ja, nee, precies, precies. Nee, Ik kom net uit Vietnam. Ja. en ben uh, vanochtend aangekomen. Oh. En in Vietnam is het nu uh, tien uur s ochtends. Ja. Uh, dus vandaar, ik, uh, mijn lichaam uh, is nog in Azië. Ja, precies. Ik snap het. Je Althans, zit... mijn lichaam is hier, mijn geest is nog daar. Je zit in de jetlag eigenlijk. Precies, precies. Ja. Hey, maar ben jij, want jij bent dus een politiek en juridisch talent, is dat dan ook iets waar je, waar je, die, wat je uiteindelijk wil gaan combineren? Um, nou, wie weet. Wie weet. Ja, want ik, bedoel, het, je, zegt, je bedoel, we lachten er even om, maar het CDA kan echt wel wat talenten gebruiken natuurlijk, die zitten een beetje in de, in de penarie eigenlijk. Ja, dit is, het is vreselijk. Ja. ja het is, uh, ik, ik ben sinds, nou, sinds mijn zestiende lid, mm -hmm. nou, En dat is uh, vrij lang, omdat ik dus 34 ben, 35 alweer. Ja. En ik heb nog nooit zo schokeurig uh, meegemaakt als nu. Nee, want je had dan. Wat, wat ik wel grappig vond, Maxime Verhagen die heeft dus deze week gezegd tegen het Nederlands publiek van joh, jongens, ik, ik doe het niet. En ja. toen dacht ik nog, van het lijden worden van het CDA, heb je misschien gemist, hij is dat in Vietnam. Maar hij, hij wil dus geen leider worden van het CDA, heeft hij nu aangegeven. Ja, ja, maar toen dacht ik nog, nee, nee, van ja, dat, dat is toch al. Want volgens mij wilde niemand dat ook, namelijk, dat hij leider werd van het CDA. Nee, maar dat vind ik ook zo grappig. Ja. Want uh, hij doet dat dus. En vervolgens dat, uh, roept iedereen van, nou, moedig dat hij dat zegt. Ja. Maar dan denk ik ook van, ja, wat is er nou moedig aan om iets te zeggen wat iedereen uh, graag wilde. Ja, ik kan ook. Ik, ik, wil, ik wil bij deze, wil ik geen leider van het CDA worden. Cies, ja, bent hier heeft van de bank, hè? Ja, nou, dat, dat, dat komt niet in de krant, hoor, dit. Dus, uh, <laughs> maar, maar, maar, ja. maar heb jij ook zoiets van, nou, nu het CDA zo slecht gaat en je bent al heel lang lid... en, uh, en je, je, je bent nu ook op een leeftijd, hè, dat je er ook daadwerkelijk iets aan kan, zou, zou kunnen doen. Wil je, dan ook, ja. wil je er dan ook echt iets aan doen? Uh, ja, ja, zeker. zeker. Ja, kijk, want, uh, ik doe er nu al iets aan. Ik zit zelf in het bestuur van, uh, van Amsterdam. Mm -hmm. En uh, ja, ik, ik volg alles, alle congressen en alles wat ik kan doen, daar doe ik aan mee. Ja. Van posters plakken tot uh, mensen lid maken, mensen lid houden. Dat is nog, nog het belangrijkste, laatste. Ja, inderdaad. Ja. Uh, dus, uh, dus ja, nee, daar is ik hard bij bezig. Ja. En uh, ja, wat voor CDA's heel frustrerend is is dat uh, ik zie hoge gemeenteraadleden, mensen in de sociale staat, uh, mensen, vrijwilligers, heel hard werken. Mm. Uh, waardoor wat er gewoon gebeurt in Den Haag, uh, ja, is het soms gewoon heel lastig om uh, daar een slag van te krijgen. Want ik kan me ook voorstellen, want jij, zit jij in de gemeenteraad van Amsterdam? Uh, nee, ik zit in het bestuur van de afdeling. Oh, Oké, okay, bestuur van de afdeling. Maar ik kan me voorstellen, dat is natuurlijk een heel ander uh, niveau, maar ook een heel ander... Uh, prins, uh, bedoelt, uh, de, de politiek daar werkt natuurlijk heel anders dan in Den Haag. En waar, de, waar ze de fouten in Den Haag maken, die fouten maken jullie misschien wel helemaal niet. Maar dat straat uh, we wel weer uh, af uh, op jullie. Uh, precies, nee, ja, dat, dat is het gesteerd. Kijk, vorig jaar de gemeenteraadsverkiezingen toen uh, ging het in Amsterdam best goed. Uh, mm -hmm. Niks aan de hand. En vervolgens, uh, toen uh, viel het kabinet. En uh, ja, plotseling uh, je zetels. Ja, maar ook ja, jullie, terwijl uh, jullie eigenlijk niks gedaan hebben. <laughs> nee, precies, precies, maar ja... Uh, het effect is ook wel omgekeerd hoor. In de goede jaren deden we niks en kregen we er zomaar zetels bij, dus... Je bent van jaloersom, dus uh, die zin moet je niet altijd zeuren. Nee, eh... Uh, je, wil je ooit nog uh, met jouw uh, politieke talenten de, de landelijke politiek? Want dat lij, lijkt mij dat dat een beetje de eredivisie is van de politiek. Ja, een beetje de hè? zelfs. Uh, ja. Veel, veel, veel beter heb je, heb je niet. Nee. Uh, ja... Tja, wil je dat? Uh, ik wil zoveel. Ik wil ook... Uh, ik wilde vroeger voetballer bij Ajax worden en uh, wibbelde het ja. en uh, Dus ja, dat, uh, dat op zich voor die dingen is het nu te laat, die 34 Ja, dat gaat niet meer lukken ja. hoor, dat kan ik niet meer <laughs> lukken. Nee, nee, maar politicus worden kan altijd nog, ja. dus, uh, dus ik echt. Nou, ja, dus, uh, ik wens je er veel succes bij. Dankjewel. Doe ze de groeten hey, uh, daar bij het CDA. Het Dankjewel. Hè. En, uh, ik ga tot... voor je te slapen. Heel goed, heel goed. Lekker slapen jongen. Hoi. Heel goed. Hoi, hoi. hoi. Je moet meteen nog een klein rondje doen. Nou, als het kan hoor. Als je een heel groot, mooi talent hebt, laat het nog even weten. 0800-1121. Joan Osborne had er ook heen. Die kon heel goed zingen. Maakte één plaatje en daarna nooit meer iets van gehoord. Maar dat ene plaatje is wel blijven hangen. One of Us gaat over God en zo. Joan Osborne op Radio 1. If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? John Osborne. in 4-7 op Radio 1. Laura, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat kan jij heel goed? Ik uh, kan ontzettend goed biertjes atten. Dat is uh, zo woip, in één keer weg, hè? In één keer weg. Ja, hoe lang doe je erover? Nou, niet heel lang. Ik uh, zuip mijn vrienden eruit. <laughs> Serieus, ja? ja. Maar goh, heb je een techniek dat je echt gewoon je keel openzet en plaf, in één keer alles weg? Ja, dat kan ik niet, maar ik, ik weet niet. Op de een of andere reden is mijn mondinhoud heel erg groot en vliegt het er zo doorheen. <laughs> Mooi talent. Ja. Goed om te hebben. Dankjewel Laura. Ja, is goed. Bye, bye. Zo meteen crack de playlist, dat doen we normaal gesproken altijd met bekende Nederlanders. Vandaag even niet, vandaag doen we dat met onze nieuwe nieuwbakken University leden. Die hebben allemaal een plaatje uitgekozen en dan kunnen we mooi even een klein voorstel rondje doen. En straks na zes uur hebben we uiteraard weer Ferdinand en voetbal. We gaan het hebben over voetbal. We gaan naar een speciale bushalte, namelijk bushalte Mooie Paal en... We gaan naar Winterberg, waar het uh, ja, niet echt sneeuwt. Sterker nog, het is uh, bijna praktisch lente daar. Dat allemaal zo meteen na het nieuws van 5 uur. B -M -M.